Twee uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van GroenLinks in Roermond zegt... schokkende feiten te hebben gehoord over de zaak rond vvd Jos van Rij. Dat zei voorzitter Smitsmans vanavond tijdens de raadsvergadering over de zaak. Smitsmans werd gisteren gehoord door de recherche. Ze heeft naar eigen zeg een afgetapte telefoongesprek kunnen beluisteren. En volgens haar bevatten die schokkende feiten die nog niet in de media zijn gekomen. Die feiten gingen volgens haar over meerdere personen.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 In Nederland begint de uitzending over drie kwartier op Nederland 1 en Journaal 24. Frankrijk stuurt voor het eind van het jaar onbemande vliegtuigjes naar Mali... om de regering te helpen bij de strijd tegen extremisten. Dat meldt het Amerikaanse persbureau AP... op basis van gesprekken met medewerkers van het Franse ministerie van Defensie en met diplomaten. Sinds een half jaar is het noorden van Mali in handen van extremisten die banden hebben met Al-Qaeda. De Franse regering voert ook gesprekken met de Verenigde Staten om aan de bezetting een eind te maken. Beide landen zouden bang zijn dat Mali zich ontwikkelt tot een tweede Afghanistan waar extremisten terreuracties kunnen smeden en voorbereiden. Bij een voetbalwedstrijd tussen twee juniorenteams in Paraguay... heeft de scheidsrechter 36 rode kaarten uitgedeeld. Vlak voor het eind van de wedstrijd wilde de scheidsrechter... twee spelers het veld uitsturen vanwege een vechtpartij. De jongens negeerden de rode kaarten. En toen alle spelers en wisselspelers gingen vechten... besliste de scheidsrechter dat 36 spelers en reservespelers... een rode kaart kregen. Dan is weer nog vannacht op veel plaatsen nevelig. Morgenochtend eerst grijs. In de middag wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Mm. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Dallinga. Een beetje spannend vond ik het wel. Ik liep ermee naar de kassa en rekende zo snel mogelijk af. Ja, want kom nou, ik ben al wel 25 natuurlijk, hè. De Donald Duck. Hij bestaat 60 jaar in Nederland. En een derde van de lezers is volwassen. En onder studenten is de Donald Duck het meest gelezen tijdschrift. Misschien wel omdat de Donald je weer eventjes kind laat voelen... in een totaal onschuldige wereld. Wat is uw manier om u af en toe even af te sluiten van de harde, boze buitenwereld? Daar heb ik het graag met u over vannacht. En ook volgen we in Dit is de Nacht... het derde en laatste tv-verkiezingsdebat tussen Obama en Romney op de voet. Amerikanist Koen Petersen en Giselle Schellekens... die bij het tweede debat aanwezig was... zijn straks bij mij in de studio en geven commentaar. Is that and stuck in the middle with you. Donald Duck, hij bestaat 60 jaar in Nederland. Het stripblad is al jaren het populairste mannenblad van ons land. Populairder dan Panorama, Nieuwe Revue, Autoweek. En ik praat er zo meteen graag met u over. Eerst uit Dit is de Dag. Thijs van den Brink en Elspet Gutteke spreken met de man achter de tekstballonnen. Jos Beekman. Hij bestaat 60 jaar en hij is nog springlevend. Donald Duck, nog altijd een van de meest geïmiteerde stripfiguren. Ik ben Jan Kleiners, ik ben 26 jaar en ik doe Donald Duck na. Ik ben een van Ik doe Donald Ik ben Ik Ik ja, en die laatste imitator was de Portugese topvoetballer Miguel Veloso Hier in de studio zit een man langs wie alle teksten gaan... de in Donald Duck terechtkomen, Jos Beekman. Probeert u hem wel eens na te doen? Ik kan het niet. Nee, ik doe het alleen maar op papier. En uh, ik ben er, als ik dit zo hoor, ook wel blij om. Wij <lacht> ook wel, eigenlijk. Maar waarom eigenlijk? Uh, nou ja, goed. Het is hartstikke leuk dat mensen dat doen. Het is heel populair om te doen. Maar het is een, uh, je moet er wel een bepaalde uh, uh, mond voor hebben. En een bepaalde gezichtsuitdruk bij bijtrekken. En ik kan dat niet. Nee, maar nee. u bent hem wel. Ik ben hem wel. Ja, ik ben hem geestelijk. Ja, dus als iemand het kan, ben u het? Als ik iemand zo kan denken, ben ik het. Maar ik, <laughs> nogmaals, ik kan het geluid niet maken. Nee, want hoe <laughs> denkt Donald Duck? Hoe Donald Duck denkt? Ja. Nou, Donald Duck heeft natuurlijk hele diverse kanten. Het is een, uh, enerzijds een, een, een goede verzorger van zijn neefjes, uh, kwik, kwak. Uh, een uh, harde werker als muntenpoetsen en uh, bangbeheer strijken... in het geldpakhuis van zijn oomdagen bij Duck. Um, maar het is ook een ontzettende driftkop... want hij heeft het regelmatig aan de stok met uh, buurman Boldenbarst. En uh, ja, dan, uh, dan, dan doet hij eerst en denkt daarna pas na. En hij zit op Twitter. En hij zit sinds begin 2010 ook op Twitter. Ja. Bent u dat ook? Ik ben dat ook, samen met mijn collega's. Hoeveel zijn dat dan? Um, ik uh, zit aan een blok met uh, uh, vier andere mensen. En de webredacteur en drie andere redacteuren. En uh, we hebben in totaal 45 characters. Dus niet alleen Donald Duck, maar ook Toki Thor, uh, Madame Mick en noem maar maar op. En we, we twitteren onder beurt. En we zijn ook alle characters. Dus ik ben ook wel eens uh, Buma Boldebas en Donald Duck tegelijk. <lacht> uh, dat kan allemaal best, hoor. Dan gaat weer gestrekt met zichzelf. Verschillende ja. kanten van je eigen persoonlijkheid zijn er natuurlijk. En, uh, maar dat doen we door elkaar. En dat gaat ook tussen het werk door. En ook s'avonds. En, het, weekend en wat, wat is het gewone werk is dat u de teksten schrijft? Ik vertaal, um, ik schrijf stripverhalen, ik vertaal stripverhalen... en ik kijk uh, ja, alle teksten na die in Donald Duck uh, terechtkomen. En ook uh, Donald Extra, het maanblad dat we uitgeven. Oh ja. Dus ik moet eigenlijk, uh, behalve dan schrijven en vertalen... ook de toon bewaken van het weekblad. Nou ja, jullie staan dit jaar 60 jaar. Ja. Vieren het al een tijdje, maar volgende week is er eigenlijk een verjaardag... en dit weekend is er een grote tentoonstelling. Dat klopt. Is Donald Duck erg veranderd in die 60 jaar? is uh, ja De omstandigheden waar, uh, waarin hij leeft in Dukstad zijn natuurlijk wel veranderd. Want er zijn allerlei technische ontwikkelingen. We zijn geen uh, blad natuurlijk, maar wel een trendvolgend blad. En op een gegeven moment komen er veranderingen als... Uh, hè, de overgang van de gulden naar de euro in 2002. Uh, een nummer, hè? Dat was ook een themanummer, ja. ja. Daar hebben we ook een, leuke, een leuk nummer van gemaakt. Dat zijn natuurlijk ook hartstikke inspirerende dingen. Maar bijvoorbeeld ook uh, dingen als uh, mobiele telefoons, uh, de computers. Ik doe het 25 jaar en ik begonnen met typemachine en ik heb nou een prachtig pc en een, een iPhone, een iPhone moet ik zeggen. Dus dat, um, <laughs> ja, dat zijn, maar dat zijn de veranderingen, uh, uh, uh, zeg maar, die is, uh, langzaam Dukstad binnengecijperd zijn. Maar Donald Duck zelf als character en de figuren in Dukstad zelf, die zijn wezenlijk niet veranderd. De Donald Duck uit 1952 is nou exact dezelfde als in 2012 en dat zal hij ook zijn in twee, uh, 2032. Ja. Wie aan tafel leest hem? Niemand? Hebben we Hebben geen Donald Duck-lezers hier? Wel groot geworden, maar ja, ja. nu allemaal niet meer. Nou ja, allemaal goed terechtgekomen, zie ik. Dus. Ja, ja. Ja. Maar dat is niet heel representatief, want veel volwassenen lezen hem ook, toch? Ja. Klopt, het is ruim een derde van onze lezers. We hebben, de oplage is, is 240.000 per week. Maar er zijn natuurlijk allerlei meelezende ouders, ooms, broers, zusjes, noem maar op. Dus we komen op een bereik van 1,2 miljoen mensen die een wekelijks leest. Zo. En een, ruim een derde daarvan is volwassen. of ja. minder meer volwassen. Het is en op... hoe, hoe komt het dat het <laughs> ook voor volwassenen leuk is? Um, nou, we schrijven in de eerste plaats natuurlijk voor de doelgroep. En dat zijn kinderen van een jaar of tien. Maar uh, we doen er regelmatig uh, grapjes in uit de actualiteit. Knipogen naar de volwassen wereld. En uh, dat vinden de meelezende uh, ouderen weer erg leuk. Oh ja. Dus het is eigenlijk geschreven in twee lagen. Oh ja. U zei net, ik bewaak de toon. Ja. Wat uh, komt er zoal niet door? Uh, wat, nou, houdt... Wat, wat houdt u tegen? Um, wij houden ons verder van uh, ja, controversiële onderwerpen. Uh, dat, is, dat kan zijn. In ieder geval zaken waarmee ze aan nemen. Want we proberen een veilige wereld uh, ja, te creëren. Wat is het laatste wat u tegengehouden heeft? Wilt u dat vertellen? Uh, ik weet het niet. Ik, nee, nou. Nee, dat kan ik. Maar dan nee. kunt u ook ontslagen worden. Ik bedoel, dan kunnen we iemand anders ermee <laughs> ja. nou, Voor, mij, op, voor mij is het eigenlijk een alternatief. Want ik zou u vertellen: politiek bijvoorbeeld. Stellingname in politiek mogen we absoluut niet. Uh, maar ook zaken als religie. die liggen bij heel veel mensen toch gevoelig. Uh, ja, nu het ik zeg, Donald Duck gaat nooit naar de kerk. Ja, <laughs> nee. Maar hij heeft wel een toch, moraal. Leeft hij al heel lang. <laughs> hij is ja. heeft wel een moraal, ja? Hij is een moraal. En dat is, dat is, maar dat is ook het allerbelangrijkste. En dat is dat in Donald Duck. Uh, overwint het goede altijd het kwade. Oh. Altijd. Gelukkig. Ja, dus dat oh. gaat. Oké, okay, dat is dan de, de goede boodschap, dan toch? Dat is de boodschap, ja. De onderliggende boodschap. Het ligt er ook bij ons niet duim en dik bovenop. Laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk tellering en vermaak. Ja. Maar dat is wel belangrijk. Maar orgaandonatie, zou dat kunnen? Of is dat te gevoelig? Nou, Na is... het debat dat we net gevoerd hebben. U hoort hebben. net al dat het een heel gevoelig ja, ontwikkeld ja, ja. ja, ja. nou, uh, ja. is. Deze meneer kijkt me nu even aan, maar ik hou me daar verder van. Uh, <laughs> nou, komt nou, dan natuurlijk uit Amerika. Ja. Uh, nou, Amerika en Nederland zijn natuurlijk ook nogal verschillende landen. Ja. Kun, de verhalen die u uit Amerika krijgt, kunnen die altijd in Nederland? Dat is een hele goede vraag. Ik zou je vertellen, in Amerika heeft de ontlezing al decennia geleden toegeslagen. Er is geen enkel Donald Duck Thijs heeft meer te lezen daar. Serieus? Er zijn uh, uit mijn hoofd 270 miljoen Amerikanen. Misschien zijn er minstens wat beer bijgekomen. Maar die lezen geen Donald Duck. Misschien een paar liefhebbers nog, antiquaise Donald Ducks. Maar alle verhalen die wij tegenwoordig plaatsen in het weekblad... die zijn of geproduceerd in Europa, of die produceren we zelf. En heel af en toe ook wel eens een oud-Amerikaans verhaal. Maar dat is helemaal afgelopen. Maar er is geen papieren Donald Duck meer in Amerika? Nee, nee. En u zegt dat het een teken van ontlezing ja, in die zin wel. Kijk, Amerikanen houden van striplezing. Maar ook, daar goed, er worden nog wel boeken geproduceerd en gedaan. Maar Amerikanen willen dat het allemaal beweegt en uh, geluid maakt... en uh, makkelijk consumeerbaar is. En zelfs een strip, wat toch redelijk makkelijk laagdrempelig ja. uh, leesbaar is... Dat, uh, dat, dat lusten ze niet meer. Nee, en films wel? Uh, de tekenfilms, bedoel je? Ja? Nou, er worden wel af en toe wat, uh, wat tekenfilmseries geproduceerd in Amerika. Disney-zaken. Uh, Disney maar uh, ja, dat, is, uh, dat beweegt niet Maar dat eigenlijk naar geluid. bent u dan degene die dan natuurlijk een leven houdt. Als u ermee stopt... <laughs> <laughs> nou, ik zal je vertellen, uh, er zijn een aantal licentiehouders in de wereld... die nog Donald Duck verhalen mogen produceren van Disney-Amerika. Dat is Nederland, dat is Denemarken, dat is Italië. Deze drie landen produceren nog als enige in de wereld verhalen van Donald Duck. En u nou bent ja, een van die licentiehouders? Wij zijn een van die licentiehouders, ja. Maar moeten we ons zorgen maken dat we in Nederland ook uh, ja, gaan onlezen, en dus dat er ook geen, geen papieren Donald Duck meer komt? Nou ja, we houden natuurlijk met alles rekening. Maar we doen ons best om het leuk te maken. En uh, de oplaag is stabiel, 240.000. Dat is uh, respectabel. Mm -hmm. Zeker in Thijsseland tegenwoordig. We bieden Donald Duck tegenwoordig ook aan op de iPad. Je kunt hem ook downloaden. En als mensen dat willen, dan, dan produceren we dat. En het kan best zo zijn dat over 20, 30 jaar... dat we Donald Duck digitaal lezen. Maar ik geloof niet uh, dat binnen afzienbare tijden... Donald Duck niet meer gelezen gaat worden in Nederland. Daarvoor zit er te veel ingebed in onze samenleving. Ja. Is het de ene keer beter geslaagd dan de andere keer? De Donald Duck? Ja, of uw, uw bijdrage daarin? <lacht> ja, Thijs, is een kwestie van smaak. <lacht> wat, vindt, wat vindt u zelf? Heeft u wel eens het idee van... ja, dan zit ik hier weer op maandagmorgen, moet ik weer een strip tekenen? Nee, helem, helemaal niet. Gaat, het is gaat, niet vandaag. Ik, ik heb, ik, dat ben ik oprecht, ik beleef ontzettend veel plezier aan mijn werk, maar... Uh, het is natuurlijk niet het enige wat ik doe. We, we produceren natuurlijk ook andere tijdschriften. We twitteren. En, uh, um, maar wat uh, is uw beste verhaal? Weet u dat? Of een van de beste? Wat ik zelf geschreven heb, ja? dat is al een tijdje geleden. Dat speelt zich af in de, de Donald... Die, die, uh, die kaart ik op zijn hoofd. Het bekende cliché. Die belandt de toekomst. En die ziet er opeens dat de neefjes groot zijn geworden. Dat uh, uh, Gus gelukkig getrouwd is met Katrien. Ai. Overigens geen gelukkig huwelijk. Oh. En, uh, dat troost dan weer een beetje. Ja, en dat, is, uh, dat vond ik zelf een van de leukste verhalen. Die is ook... Uh, ik heb hem samengeschreven met een collega van mij. Die is tegenwoordig chef tekenafdeling. En die, die is heel vaak herdrukt over de hele wereld. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja, ja dat is dan de kick. Dat hij vaak herdrukt wordt en, en ook ja. op andere plekken uitkomt. Ja, zeker. Ja. zeker. Hij, zit u nou in de auto verlopen door de stad met het idee... en dan dingen tegenkomen waarvan u denkt... dat ga ik in een verhaal stoppen? Ja. Zo loopt u net het rond. Het is, uh, het is een raar beroep. En het is ook een beetje, ik doe het al een kwart eeuw en dat gaat wel een beetje je hele lijf zitten. Maar ik doe het gewoon eigenlijk... Ja goed, ik doe ook wel eens wat anders. Hè. Ik speel ook wel eens gitaar of ik schilder met olieverf. Maar je doet het 24-7. Ja. Als ik een leuk idee voor een tweet en ik lig, in, uh, hey, ik lig net in bed... ik wil gaan slapen, dan twitter ik nog eventjes. Dus uw vrouw is ook getrouwd met Donald Duckard? Die vindt het allemaal hartstikke oh, leuk. Oh, Die is zo lang nee. blij dat ik geen doodgraver ben geworden. <lacht> en komen wij er nu ook in? Uh, Thijs van den Bink. Nee. <lacht> Heel, met grukjes. Geen probleem. Ja, zullen we dat leuk vinden, dan doen we het. Hoe, hoe word je redacteur bij Donald Duck? Dus ik denk dat er veel mensen zijn die dat willen. Ja, klopt. Hoe gaat dat? Eh, nou, ik zat zelf in een procedure in 1985, samen met 700 andere mensen. En dan word je, ja, de, de, de, de toenmalige hoofdredacteur... Nou, dat was trouwens zelf hoofdredacteur. Die, die keek naar, ja, die, ze kijken van, is het een geschikte persoon? Ze kijken even naar je vooropleiding. Ik had overigens alleen HAVO. Wat, wat, ja, wat moet die vooropleiding zijn? Ik had HAVO uh, met hele goede cijfers dat Maar Engels en Nederlands moet goed zijn. En uh, talenknoppen. En je moet natuurlijk ook een stripachtergrond hebben. Ik heb jarenlang, als, vanaf kind af aan, eigenlijk al stripverhaaltjes getekend. En je moet een verhaal kunnen vertellen. Uh, je moet een beetje kunnen spelen met Nederlands. En voor de rest, ja, je rolt erin, je groeit erin. Thijs van der Brink en Elsbert Gutke in gesprek met Jos Beekman. De man achter de Donald Duck-tekstballonnen. En u hoorde hem zeggen, ruim een derde van de Donald Duck-lezers is volwassen. Ouder dan 18. De vraag is, hoe komt dat nou? Als ik die vraag aan mezelf stel, als... Ja, af en toe Donald Duck-lezer, zeg ik... ik word er vrolijk van, de verhalen zijn allemaal zo ontzettend lekker... kinderlijk onschuldig. Je leest over een niets-aan-de-hand-wereld... een beetje zoals dat vroeger was, toen je tien was. Ik denk dat ik hem daarom lees. En Ik ben benieuwd of dit ook voor u geldt. Of laat iets anders u af en toe weer even helemaal kind zijn. Wat is uw manier om af en toe even gedag te zeggen... tegen de harde, echte wereld? Mail uw verhaal nacht.eo.nl of liever nog, bel om in de uitzending uw verhaal te vertellen. 0800 1121. Agnes Obel en Just So. Jozef, goeienacht. Goeiedag, Jozef. Hallo, een uh, trouwe Donald Duck-lezer of niet? Nou, echt uh, trouw niet, maar uh, vroeger wel, toen ik even wat jonger was. Ja. Ik ben nu uh, 32, gewoon binnenkort 33. Ja. Ja, Toen las ik hem uh, wekelijks. Uh, helemaal op school, maar was las ik echt stapels, was ik weg. En uh, nu ja, nog steeds, als ik bij de kapper kom en dan ligt, uh, liggen allemaal um, echte mannenbladen, de FHM, uh, de Quest, uh, uh, bladkarroos of uh, autoblad. Nou, uh, toch de eerste wat ik pak gezet dan had ik om goed te lezen hoor. Ja, nog steeds dus. Ja, nog steeds, ja. Eh, eh, hoe komt dat? Ja ik weet het niet. Uh, jeugdsentiment. Ik, het blijft gewoon leuk. Het blijft gewoon leuk. En uh, ja, kijk je terug wat uh, mijn nichtje met twaalf. En uh, nee, toen heb ik haar een uh, jaarabonnement gegeven voor Donald Duck. Ja. Maar de afspraak was wel van, als zij hem uit had, <laughs> dat ik hem dan zou krijgen. En, ja. uh, en dan, nou, elk jaar verleng ik hem weer voor. Het. Dus eigenlijk dus, als meer een cadeautje uh, voor uh, jezelf? Uh, ja, een beetje van haar en een <laughs> beetje van mezelf, inderdaad. Ja. En wat is er nou zo ontzettend leuk aan dan? Probeer dat eens uit te leggen. Maar zeg, ja, zoals u net al zei, van ja, het is gewoon echt uh, onschuldig en kinderlijk en uh, ja... Ja, is dat ik zo, ja? Dan, ja? Dat geldt voor jou ook dus? Ja, dat geldt voor mij ook. En, uh, in al deze uh, periode, tijd met, uh, met, met, met internet en spelcomputers en alles, maar toch wordt Donald Duck volgens mij nog uh, heel veel gelezen. wordt kinderen van, uh, ja, van nu, vinden je van tegenwoordig en, en vroeger. Ja, en volwassenen dus ook. Jij bent ja, 32. Is, ja, het, uh, ben, uh, is het iets waar jij gewoon voor uitkomt? Dat je de Donald Duck leest tegenover je ja, vrienden? Oh, absolu oh ja, absoluut. Ik lees maar. gewoon. In, uh, als ik in de kapper zag, uh, alle volwassenen, maar dan pak je de. Echte mannenbladen, ik ben gewoon de Donald Duck en ik loop een beetje in mezelf te kniffelen van uh, wat er allemaal gebeurt. En wat, wat, wat gebeurt er dan met jou als je, als je die Donald Duck leest? Dan is het gewoon, hè, gewoon ontspanning, nou, ja, net als wanneer je een ander blad ja, leest, ja, of is dat anders? Soms lijkt het ook gewoon een verhaal dat, alsof je erin zit. Ja. Als je een verhaal soms gewoon zelf beleeft, dan is het gewoon echt. Uh, ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk om, uh, om het te lezen. Ja, en, en wat ik dus heb is, is dat ik het leuk vind, ook misschien wel omdat het me weer even. 10 jaar doet voelen, bijvoorbeeld. Ja, ja. Geldt dat voor jou ook, of niet? Ja, dat zou wel kunnen, ja. Dat is, dat, dat, dat is, ik weet niet, ik weet niet wat, het, wat het met me doet, maar uh, ik, uh, ja, als ik, het verhaal, als ik nou, die verhalen lees, dan zit ik er ook gewoon echt in. Ja, vind je het ook echt spannend? Want ik heb nu wel een Hallo. beetje zo, als ik hem nog eens lees, ik denk van, nou, dat ik dit vroeger nou zo ontzettend leuk vond. Nou, ja, echt spannend. Nee, ik vind het gewoon meer ook ontspannend <laughs> om het te lezen. Ja, dus, dus, uh, ja ik vind die verhalen altijd wel leuk en... Uh, en er worden ook altijd dingen van, uh, zoals politiek van nu of sowieso hier wordt allemaal allemaal wel ingewerkt, in, in maar dan gewoon op, uh, ja. op een leuke wijze. Ja. En ik denk dat ook gewoon die, die uh, kinderen van nu ook gewoon, er best wel wat van kunnen leren allemaal. Maar van die woordgrapjes altijd hè? Ja. Mark ja, Frutten ofzo. Ja, de van uh, bij de jonge wuidlopers, dat is ook altijd geweldig. Wat vind je het allerleukste? Uh, dat vind ik vind het leukste vind. Ik vind het verhalen met Dag op het Duk, als we op reis gaan, ergens weer, of voor een schat of wat dan ook, uh, gaan, we gaan zoeken. Dat vind ik wel het leukste, met verhalen. Uh, en waar in huis lees je hem het liefst? Nou, ik lees hem overal, dat maakt niet echt uit. Niet per se op het toilet? Nee, in het toilet lees ik hem nooit eigenlijk. Okay. Ik heb ook andere dingen. Oké, okay, Josef, dankjewel. En uh, dag oh, genieten van, zou ik zeggen, van de Donald ja, ja, Ga zo door met het Donald duk. Ik hoop dat het uh, nog 50 jaar, 100 jaar doorgaat. Ik hoop dat de makers luisteren. Goedendag. Okay, Aad Zonneveld, goeienacht, hallo. Ja, daar ben ik. Dag ik achter de Marius, dat was dan, daar, niet. Uit Den Haag. Juist. <laughs> ja, ik, ik vind het een leuk onderwerp. Zoals de meeste onderwerpen, jullie altijd. Ja. Ik zag van de week nota bene een, een, een afbeelding van het eerste exemplaar. omdat ze ook 60 jaar bestaan Donald Duck. Ja. En, dat, en dat op de voorpagina staat Donald Duck. en daarom los onze pols hangt een grote loge. Ja. Ik denk, verrek, ik heb vroeger ook stapels van die dingen gehad. En de allereerste die heb ik ook nog gekregen. Van, van mijn opa. En dat was vroeger not dan. Not dan? Nee, dat was not dan. Ik kreeg in, in commentaar. Eh, even malen, zoals het niet meer eens, maar ook eh, sommige ooms. Ja. Daar werd je lui van. Eh, daar was je dan eh, te beroerd voor om te lezen. Om inkomen plaatjes te kijken. Oh. waren in zijn algemeenheid was dat, ja. Eh, zeker op school ook dat was ook niet de, de gewoonte, dat werd er ook afgepakt, nee, zoals Nick Bos, en niet te vergeten, eh, ik, had, ik heb nog steeds het allereerste boek van George van de Rebellenclub. Club en, en eh, George en Jimmy wat eraan kwam, nou die zijn de Gelper uit ook, trouwens, trouwens die eerste Donald Duck natuurlijk. Heb je die nog thuis, die eerste Donald Duck? Nee, helaas niet. Maar oh, ik heb zombie. ook een van uh, de bellenclub en Josje jimmy. En ik had ook hele dozen vol, na de hand van mijn kinderen ook, van zus uh, en whisky. Uh, nou, dat maar... was net zo verderfelijk als, uh, als die Donald Duck. Ja, je mocht hem <laughs> dus, dus eigenlijk niet lezen. Deed je het uh, desondanks toch? Ja, uiteraard. Oh, ja. <laughs> en maar ik weet niet, als ik het nou goed begreep, bestaat die Donald Duck nog steeds, hè? Ja, zeker. Nou, ik zie je nooit liggen bij de, bij de supermarkt, bij de, al die bl bladen en zo. Maar ik, ik vroeg me af eigenlijk, de, de, de manier is er bij in de uitzending. is er dan ook in, in de Donald Duck nog steeds eh, Mickey Mouse en eh, Goofy en zo? Ja, dat staat er allemaal nog in. Dat staat er allemaal nog in? Ja. ja, ja. En Katrien, ja. Katrien, ja, ja. Ja, ja. Ga dus, verder. Ja, maar ik vond het altijd een leuke humor voor de Donald. Ja, maar nu, le le nu lees je hem dus niet meer aan. Op opgewonden en kwaad kan worden. <laughs> maar, maar waar, je, je mocht hem niet lezen, maar je deed dat toch. Hoe deed je dat dan? Waar deed je dat? Ja, meestal op mijn kamertje en zo. Maar er waren meestal mijn ooms die daar over spraken. En de een van mijn ooms was leraar. En nou, ja, daar dat, dat werd ik maar lui van om niet te, te, te lezen en één keer mijn plaatjes te kijken. Dat was toen de, de tijd, de, de moraal. In de jaren vijftig. En je ouders die vonden het wel oké? Okay? Nou, dat kreeg ik me niet zo heel goed te herinneren. Je het geloof ik niet helemaal mee eens. Maar ja, een bak van me open gekregen had, mocht het dan hmm. luisteren spreken... Maar ik was wel blij mee als schint, natuurlijk. Jammer dat je hem niet meer hebt, die eerste, joh. Nee, maar ik heb zoals de Sorsi Bellaclub en zo. En de Jimmy. Jimmy. Die ja, dan wel. Nee. En ik heb dan meer uh, oude boeken van vroeger. Ik zou zeggen, kruip weer op school en pak het er, er, er eerst alle bij. Alle vier delen van Dick Trommel, heb ik ook nog. Ah. Met, met de Twee O's en Mensen met CA. oude spelling nog. Van Kluitmaar en Amartmaar. Ik ken het Kiviet, nog, ja. ja. John Kiewit. Aad... Dat zijn leuke dingen. Want we waren ook. Absoluut. Aat ik Dank je wel. Dag gedaan, een En nog een hele fijne nacht. Bye-bye. Heb je nou ook een verhaal over de Donald Duck? Uh, over waarom je hem leest of waarom je helemaal niet leest? Misschien vind je het wel verschrikkelijk. Laat het weten. 0800-1121. Mij houdt het misschien wel een beetje jong. Misschien een beetje overdreven. Maar nou, als ik hem lees dan voel ik me misschien toch wel eventjes tien. Eh, geldt dat voor u misschien ook? Of hebt u dat nou bij andere dingen? Doet u iets anders waardoor u af en toe u weer eventjes kind voelt? 0800-1121. Yours. My baby will care for clothes. My baby. Please, please. Liz Taylor is not a star high. And even Lana Turner's my heart. Something he can't see. in races baby, baby, baby don't care for he don't care for high tone places Lee is Taylor is not the style and even Liberace a something he can't see is something he can't see I want Nina Simone en My Baby Just Cares For Me. Goeienacht, hallo. Hallo, met Arjan Leguert. Dag Arianne. Ja, ik belde omdat ik me afvroeg of het zo juist was dat een paar, periodisch geweest... dat de oude Donald Duck verhalen herhaald werden. En ik heb net gehoord dat dat klopt. Ja, volgens mij is dat zo. Ik heb ze, ik heb ze zelfs nog gelezen, ja. Ja, want ik, ik kreeg uit het interview de indruk dat dat dus niet het geval was. Dat in Nederland alleen de Nederlandse verhalen gemaakt werden. Maar dat klopt dus niet. Nou ja, wat ik weet is uh, dat... Um... In ieder geval de allereerste, die uit 1952, die is opnieuw uitgebracht. Een heruitgave. Ja, en ja. en, en die, heb ik, um, uh, die heb ik gekregen destijds. Ik heb ja, ja, maar ook latere verhalen heb ik uit de, het lezen bij de tandarts ja. uh, opgemerkt. En ik heb dus ook die eerste nog. Die heb ik uit de erfenis van mijn grootvader. Ja, wauw. Uh, Dat is die mooi. Die heb ik ook maar bewaard. Ja, die is straks geld waard misschien wel. Ja, dat heb ik wel eens geïnformeerd. Ik begreep, in Groningen is een uh, speciaal stripmuseum. Ja. En daar was een keer een uitzending over. En toen werd er gemeld dat het zoveel waard was. Maar bij nade navragen bleek dat toch niet het geval te zijn. En ik zit nu even te kijken. Want volgens mij is er op dit moment in het stripmuseum... Um, ja, er is nu een tentoonstelling. Een expositie over uh, 60 jaar Donald Duck in Nederland. Ja, ja. Oké. Okay. Maar dat ja. is een beetje Erg weg. aan te raden. Ik oh ja. ben er wel eens geweest. Ja. Maar oh. leuk die, uh, dat u die nog hebt. Ja, mijn grootvader die heeft jaren in Amerika gewoond voor de oorlog. En uh, toen hij dus terugkwam in Nederland. En wij, uh, nou ik was toen een jaar of zeven, acht denk ik, ja. uh, heeft hij voor ons de eerste gekocht. Want ook bij ons was het zo dat de stripverhalen, dat waren eigenlijk luie... ...leesmomenten en dat werd niet aangeraden. Ja, dus dat herkent u ook wel een beetje van, van de ja. vorige bellen. en ik vond het grappig in dit verhaal net hiervoor... ...dat um, op dit moment de dus stripverhalen gezien worden als te moeilijk... ...omdat je geen bewegende be beelden hebt of zo. Dat in Amerika dus geen uh, papieren Donald Duck's meer worden ja. aangegeven. Ja, jammer hè? Maar, ja, dat is ook wel een rare verschuiving dan... Bij ons was het een teken dat je dan lui zou worden... en dus niet meer gewone boeken ging lezen. Ja, als ja. je stripverhalen ging lezen. Ja, maar dat is dan maar, daar misschien ook niet meer uh, goed genoeg. <laughs> ja, ja. ja, ja. Maar het was toen uh, zeer aantrekkelijk. En uh, als kind wil je dat uh, zeer graag lezen. Arianna mag Die ik je bedanken? Uh, ja hoor. Oké, okay, goeienacht. Goeienacht. En uh, dan hebben we Mike, als het goed is. Ja. Hey, Hallo. Goedemorgen. Nou, uh, nou, ik ga gelijk aansluiten op mevrouw. Uh, want uh, in de jaren tachtig, nou ja, daar had je nog helemaal geen tekenfilms. Ja, je, je kreeg toen net uh, Linda de Mol op televisie met uh, uh, ja, hoe heet het, het programma, ik weet het niet meer. En de Holly Moon Quiz. Yeah. Nee, nee, nee. Uh, met tekenfilms. Ik uh, moet daar ook niet gokken, want dat was nu helemaal niet geboren. Nee, nou ja, ze is uh, drie jaar ouder dan ik. En uh, ik ben 42, even kijken, 45, 46 is ongeveer. Wat weet u dat goed? Je kreeg, ah, ja, je kreeg toen met, met een kat, maar op zich over Donald Duck gesproken. Ja. Um, over tekenfilms. Ja, dat hadden we allemaal niet op televisie, dus nee. ja. Uh, het eerste wat je las, was ja, uh, een stripboekje. Ja, u ook dus? Absoluut. En uh, daardoor ook mede geïnteresseerd in meerdere strips. Uh, dus ook Suske en Buske En Bisken, en, uh, sorry. En, en ja, noem maar op. Dus, uh, en al die verhaaltjes, ja, dat was super spannend. Wat, wat vond u er zo ontzettend spannend aan? Nou ja. Er werden allemaal verhaaltjes verteld. die kon je eigenlijk een beetje. Uh, nou ja, als je zo jong was. Uh, een beetje betrekken op je eigen jeugd. Dus uh, dan probeerde je ook een beetje detective te spelen. Uh, en, uh, uh, ja, dat soort dingen. allemaal. Ja, het was allemaal super spannend. En, en, en hebt u in uw volwassen leven ook nog wel eens Donald Duck gelezen? Of misschien doet u het nog steeds? Absoluut. Oh Ja. Ja, nog steeds. Alleen niet zo'n denigerende vraag stellen. Waar leest u hem? Want ik lees hem overal. Okay, en, is dat een denigerende dat, vraag? Nou ja, uh, ik weet waar u op doet, want dan is het eerste wat u vraagt: lees je hem ook op de wc? Ja, ja natuurlijk. Dat is toch, vind ik leuk je om te weten. Overal. Je leest hem in dit, je leest hem okay. overal. Dat is lees, toch heerlijk ja. om op het toilet te lezen? Nou ja, ik hoor het, uh, ik hoor het je zeggen. Dus ik denk dat jij uh, nummer 1 bent. Uh, die <laughs> ah, lang op... geleden hoor. <lacht> <lacht> uh, maar waar, waarom leest u hem nog steeds? Het um, brengt je je jeugd weer terug. Ah. Uh, nou, nogmaals, ik ben, uh, ik ben 42 en uh, als je erin leeft, yeah. dan voel je jezelf weer uh, een jochie van 6, 7 jaar. Ja. Yeah. Dat je eigenlijk weer je vriendje wil gaan uh, uh, uh, roepen op straat. Dat je denkt: hé, hey, kom, we gaan, uh, we gaan op piratenjacht. of we gaan. Uh, uh, nou ja, uh, ja, spannende avonturen meemaken. Want dat maakt hij altijd mee. Ja. En, en Mike, hoe komt dat dan dat je dan weer helemaal terug kan gaan, blijkbaar. naar je jeugd? Um, omdat het uh, dusdanig realistisch. Geschreven, maar ook gedoeld op de jeugd. Uh, uh, ja, ideeën en. en, en kwaliteiten van, van, van de jeugd. die. die ja, wat, wat, wat het spannend maakt. Wat, wat is dan bijvoorbeeld een heel spannend verhaal. wat je misschien nog laatst hebt gelezen? Uh, nou ja, dat. Uh, dag met Duk bijvoorbeeld. Nou, nou niet laat hoor, moet ik zeggen. Maar Dagen bij ...Duck, die, die, die nog rijker wilde worden. En, en dat Donald Duck ja, eigenlijk uh, ja, er niks aan kon doen. Maar ja, uh, probeert er alles aan te doen om zo mooi mogelijk uh, tevoorschijn te komen. En dat kwik, kwik, en kwak uh, er alles aan doen om, om Dagobet en, en uh, <laughs> Donald Duck helemaal weer... Ja, het, ja, dat spannende gevoel. dat, dat Het is eigenlijk... Uh, nou, het is misschien heel gek om te zeggen. Ik ben 42 jaar. Ja. Je gaat weer terug en je gelooft weer helemaal in Sinterklaas. <laughs> en, en zijn er uh, speciale <laughs> momenten dan waarop jij dan die Donald Duck erbij pakt? Bijvoorbeeld als je, ja, weet ik het, als je heel veel stress hebt gehad of zo? Nou ja, nou ja dan was inderdaad wat ik net hoorde van mevrouw. Maar uh, uh, ja, waar dan ook. Uh, uh, ja, in mijn eigen bedrijf. Ja, je krijgt van tegenwoordig krijg zo'n leesmap. en dan zit dan de Donald Duck in het nou, Het eerste wat ik lees is de Donald Duck. Ja. ja uh, uh, maar dat is spannend. En wat ook helemaal leuk is tegenwoordig. zijn de verhaaltjes van de kinderen die uh, uh, jou ja, proberen ook hun eigen verhaaltje te vertellen. Ook, ja, op ook de hun eerste hun... twee pagina's bedoel je, ja. Ja, inderdaad. Ja. Dat, ik heb ook dat... nog eens ingestaan, ja. Jij? Nee, ik heb het wel geprobeerd, <laughs> maar... Uh, Oké, okay. okay, Mike, ik zou zeggen, uh, blijf op lezen, want je hebt er plezier aan. Maar hou dat spannende verhaal boven water. Ja. Want ik weet waarom Dagobert zijn geld heeft. Oeh. Zullen je dat maar niet ja, zeggen? Echt. Ja, nee, nee, nee, nee, ik zeg het niet. Okay. Maar de mensen mogen jou bellen om te vragen waar oom Dagebeert zijn geld heeft. Volgens mij ben jij oom Daagelbert. <lacht> Mike, dankjewel. <lacht> Tot ziens. Goeienacht, dit is de nacht. Hoi. Met die spreek ik. Hallo? Daar. Hallo, goeienacht. Goedenacht. Ja, ik eh, ja, denk me ook eh, herinneren aan een hele goede en lange tijd. Ja, het is nu eventjes gelezen voordat ik het laatste heb gelezen. Ja. Maar ik weet toch nog wel dat ik een jaar of ja, zeg maar tien denk ik dat ik was toen ik het voor het eerst begon te lezen. Maar een vriend van mij, het vond prachtig. Ja, en op een gegeven moment bij mijn ouders zeuren, nou god, ik mag dan lid worden, één jaar of zo. Ja. Dan dat hebben ze toen nog één jaar verlengd. En toen, ja, toen vonden ze het wel genoeg. Want eh, wat ik al meer in uitzending heb gehoord. Is ze vonden het toch eigenlijk beter. dat je een normaal boek las. Dat God dus uh, ook voor jouw ouders. die zeiden dat ook. Ja, die zeiden van. je kunt beter een gewoon boek lezen. dan een zo'n plaatjes. Uh, ja, verhaal. Ja, God, het bekende verhaal. waar je wel meer hoort. Ja. Maar ja, ik beef hem toch zei, ja, stiekem kopen. Op een gegeven moment ging ik die. Uh, echt stiekem, die zeg je? Boek. Ja, stiekem. Hoe, hoe deed ik, je dat uh, dan? Maar, ja, gewoon voor mijn zakgeld, gewoon meenemen, in mijn tas stoppen en op bed lezen. Dat is uh, ah, niet ja, in de gaten. Dan pas de uithalen dan, op je slaapkamer? Ja, en ik had die twee jaar gangen had ik op mijn kamer liggen. Dus als ik ze daar legde, daar viel het helemaal niet op. Dus dat is altijd ja. goed gegaan. Maar als ze me betrapten en zeggen, ik, oh, ik ben wat ouder aan het lezen, ja, dat vind ja, ook niet op. Of dus... ze hebben hun mond gehouden, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat kan ook. Want ik ja. denk niet dat ze echt zo streng waren van, je mag het niet lezen. Maar ze zeiden, oh, je kunt beter een gewoon boek lezen. Ja. Ja, ze vonden een bibliotheekhoudement, vonden ze dan dat ik meer aan had. Maar ja, daar lag hij ook dus. Dat maakt ook niet zoveel uit. Nou, na, naar de hand ben ik die, uh, ik weet niet of je die kent. En van die pocketboekjes waren dat. Die ja. Testen, uh, ja, ik meen het laatste wat ik kan herinneren was 7,5 gulden was het toen nog. Die kwamen om de twee weken geloof ik. Die, uh, die kocht ik wel allemaal. Maar op een gegeven moment begon dat te duur te worden. Want al mijn zakgeld ging er toch aan op. Zo verkeken, oh, serieus joh. Dus, uh, uh, dragenbert heeft veel aan ja. jou verdiend. Ja, ja, ja, ja, daarom is je rijk geworden. Hè? Hoe, hoe oud ben je nu? Ik ben uh, nu 48. En lees je hem nog steeds? Uh, nou, op een gegeven moment, uh, ja, God, uh, is dat helemaal verwaterd. Ik las nog wel die grotere boekjes, waar ze ook in die eerste uitgaven uh, in hebben herbracht, zeg maar. Daar stonden de eerste tien in, geloof ik. Dus mm -hmm. daar is wel iets van te krijgen. Ja, god, die heb ik op een gegeven moment ook nog verzameld op het oudere leeftijd. Ja, op een gegeven moment, uh, ja, mijn zoontje werd dus uh, tien. En die heb ik in een abonnement gegeven. Ja, ik denk niet zozeer voor hemzelf, maar ook voor mijzelf. <laughs> het is dus. altijd tot door in de tweede die dat zegt. Hè? Ja, ja, ja, ik kan Mooi. me goed voorstellen. Op een gegeven moment denk je van ja, god, dat, ja, het, het valt niet op. En, en wat is er nou zo leuk aan om hem dan op oudere leeftijd uh, nog te lezen? Ja, ik vind dat. Ik vond dat eigenlijk wel prachtig. Als je dat dan leest, dan... Uh, ik merk dat er is eigenlijk niet zoveel veranderd. Nee. De, en en je ga je dan problemen... ook weer terug naar je kinderjaren? Voor je gevoel? Nee, niet echt. Dat niet het zozeer? Weer, ja, de ontspanning die ik er altijd wel van kreeg, die voel je wel weer terug. Ah, ja. Want ik heb... Ja, sinds kort ben, heb ik het toevallig. Want toen was mijn vriendin van mij, die was een zoete aan het opruimen. En die had een stuk of zes dozen staan met allerlei jaargangen van de Donald Duck. En die wou ik ze weggooien nee, niet weggooien. Ik neem ze wel mee. Dus die staan nu bij jou ergens in huis? Die staan op mijn slaapkamer. Ah. Ja, ik moet nog steeds beginnen. Dus. Daarom ben je nog wakker? Ja, het was, het was heel frapperend. Het, was, ja, het is echt, je ja, hoort wel op de wc-leven. Nee, maar ik vind het heel prettig om dat in bed te lezen. Ja, nou mooi. Ja, ja een boek lezen is ook wel leuk in bed. Maar dan val je in slaap, ze te vermoeien. En, en te volgens mij, volgens mij ben je dan nog wel even, heb je er nog wel even werk aan dan? Ik heb behoorlijk wat, ja. Heel goed. Fijne nacht. Ja, beda ja Chelsea, bedankt. Ja, heel bedankt. Goedenacht. Dit is de nacht. Ja, hallo. Chelsea. doei. Met hallo? wie spreek ik? Hallo. Hallo. Dag, hallo. Goedenacht. Hi, met Carlo. Dag, Carlo. Hoi. Ik uh, schakel om net in. Ik hoorde het over Donald Duck gaat. Ja. Nou, dat is natuurlijk uh, absoluut het favoriete stripverhaal voor iedereen. Ook voor jou. Duck, Dagobert heeft zijn geld verdiend uh, in uh, Klondike. Dat was de vraag. Ja. Als goud zoeken. Daar is hij begonnen. Uh, waar zeg je? Klondijk. Klondike. En dat wordt dan in Nederlands K-L-O-N-D-I-K-E geschreven. Ja. En uh, daar is hij begonnen. Als, uh, dan had hij ook maar van die hele korte bakkenbaatjes... had hij die uh, uh, slopkousen nog niet aan. En daar is hij met zijn, uh, zijn uh, geld verdienen begonnen. En dat heb heeft uh, daarop bed. Uh, daar is hij zijn kapitaal uh, beginnen te verdienen. Dus dat is het antwoord op de vraag. Hoe kom jij aan die wijsheid? Uit Duck. Uh, ja, Want er zijn die heb je dus. Ik heb hele oude Donald Ducks. Ja. Ik heb uh, vroeger, ik, toen ik klein was, ik, ik ben nu 42, maar je uh, uh, had vroeger rommelmarktjes bij ons in de buurt. En dan kon je voor uh, zeg maar 5 cent, daar verkochten die andere jongetjes weer, toen je 5, 6 jaar oud was, dat soort dingen al, kon je weer die Donald Ducks van hun ouders kopen, ah. die dan uit de jaren 60 kwamen. En dan kocht je gewoon hele stapels, kreeg je een gulden van je moeder. Ja. Als je zo gek op was, dan kon je meteen twintig uh, dukjes kopen. Op een rommelmarktje langs de straat. Hè? Ieder kind zat dan op een rommelmarktje en stapels zonder dukjes. Ik heb nog steeds stapels in huis liggen. Lees je ze nog? Nee, ik ben blind geworden. Of slechtziend geworden. Een ah. aantal jaren. Maar ik geef ze nu aan de kleine kinderen weg. Uh, in de familie en zo. Uh. En die lezen ze ook, net als ik... Want ik las gewoon elke duk, las ik gewoon tien keer. Ja, had, je, had je ze anders nog wel gelezen, als je nog goed ja, had kunnen zien? Nog steeds, ja. Ik ja. vind je het dan ook heel erg jammer? Ja, dat is jammer, ja, dat is echt jammer. Want ik, weet, ik ken ook de Amerikaanse, de Italiaanse versie. In het Italiaanse heet die uh, uh, uh, bijvoorbeeld uh, Paperino. En uh, uh, Qui quoi en qua. En Jui Louis Dewey heet ze in het Amerikaans en zo. En uh, ik ben gewoon echt zo'n fan uh, van, van die series. Maar wat die man zegt, die pocket series, die nieuwere pocket series, wat ja. je net zei, dat is, dat is ook niet leuk. En met die turbo, <laughs> met Kwek en zo en dat soort uh, figuren, dat is, dat is de Donald Duck niet. Oh, dat is de Donald, de Donald, Donald Duck. Is, nee, de wat, Donald wat Duck is daar echt... dan uh, niet goed aan of niet leuk aan? Ja, dat is. Dat is, uh, dat, dat is uh, met alles dat ze, uh, ze willen alles moderniseren. En uh, op zich uh, is er niks verkeers mee. Maar de Donald Duck is gewoon een instituut. En het, uh, net zoals wat je zegt, dat heet de brievenbus. De ja, brievenbus ja, ja, ja. van Donald, waar jij dan in hebt gestaan. En, uh, jij dat, ook trouwens, of leuk. niet? Uh, nee, heb ik nooit nageschreven, nee. had ah, ik altijd geen behoefte aan. Ik vond het... het ik las de brievenbus ook altijd pas op het laatst. Je begint met het uh, hoofdverhaal en dan is, zijn er een aantal leuke dingen. Volgens mij heeft Douwe Dabbert van uh, Maarten Toonde of zo... was het geloof ik nog uh, een tijdens serie. Ja, volgens mij ik, uh. in volgens en, hè, en, en, en heb je knabbel en babbel en uh, uh, rakker. Uh, dat soort toestanden in de, in de duk, hè? Maar ik voel me wel trots, hoor. Dat ik er wel in heb gestaan en jij niet en die andere ook niet. Kom maar op, mensen. Ja, heb je er wel kan... in gestaan? Laat het even weten. 0800 ja, Ik 1121. heb er wel gewoon naar geschreven. Okay. Laten, we daar, laten we daar voor Oké. Okay. Ik heb wel de Nationale Nieuwsquiz bij Jurgen van den Berg gewonnen. Dus. Oh, nou, dat is eigenlijk ja. veel moeilijker, hè? Om die te winnen en ik... dat te bereiken. Ja, ja heel goed. Nee, maar ik bedoel, maar uh, dat, dat, dat is het punt natuurlijk niet. Maar de Donald Duck is een instituut en uh, je hebt ook verschillende tekenaars gehad. Ik ken zelfs een, een, uh, Hans, een, een kennis van mij hier in, uh, in Enschede waar ik dan vandaan kom. En die heeft ook getekend uh, voor de Duck. En die heeft dus ook Ducks getekend. En ja, het, het punt is gewoon, um, je hebt slechte en goede Ducks. Net zoals je slechte en goede uh, um, Tom en Jerry uh, filmpjes hebt... Uh, wat tekenfilms en, en dat soort zaken betreft, uh, ja, vind ik het oude, dat is toch uh, gewoon het beste. Punt, punt gemaakt volgens mij, ja. Mag ik je bedanken? Ik, uh, en ik vind het... Uh, ik en heb ik wens je een hele fijne hè? nacht. Ja, heel snel als je uh, wilt. Eén vraagje en een snel vraagje. Uh, het debat op, uh, uh, uh, van Romney en, en uh, daar, daar ga ik nu wat over vertellen. Dat begint om drie uur ongeveer. Ja. En dat gaan wij hier live volgen. In Dit is de okay. Nacht. We hebben twee studiogasten. Amerikanist Koen Petersen en Giselle Schellekens. Die uh, net terug is uit Amerika. Is nog... Echt helemaal in de jetlag. Maar geen Maarten Verhoorz om vanavond op... Nee, die niet. Maar wel twee, hele andere, uh, twee andere hele interessante uh, goede uh, gasten... die precies weten wat er speelt. En die gaan het uh, becommentariëren zometeen. Dus dat uh, gaan we zometeen doen. We gaan zometeen eerst even vooruitblikken met ze. Maar eerst Brooke Fraser. Oké. Okay. See it with a naked eye Oh, but I can't That cardboard lady in the corner store Her sparkle is all painted on Six nookin men to all her shining more left her youth near South Salido En Jack Kerouac. Het derde en laatste tv-verkiezingsdebat tussen Barack Obama en Mitt Romney. Om drie uur vannacht gaat het beginnen. En wij gaan het op de voet volgen. Dus alle reden om nog niet te gaan slapen. Amerikanist Koen Petersen en Giselle Schelkens die net terug is uit de VS. en bij het tweede debat, tweede debat aanwezig was. Zullen het debat scherp bekommentariëren. goedenacht... Goedenavond. Avond. Fijn dat jullie er zijn. Ja. Koenja schreef het boek Einddoel, Witte Huis ja. en ben dus Amerikanist. Jij was dus anders waarschijnlijk ook al opgebleven. Ik had er zonder meer gekeken. Het is ongelooflijk leuk om, uh, om te zien. Politieke betekenis is beperkt, maar het spektakelgehalte is altijd groot. Heb je de vorige debatten ook gezien? Ja. En jij, Giselle, was er dus bij bij de vorige? Ja, bij het tweede debat was ik bij. Hoe ja. heb je dat voor elkaar gekregen? Um, ik, uh, ik doe een academie van de BKB, dat is een campagneadviesbureau. En um, daarmee zijn we een week lang naar Amerika gegaan. En onderdeel daarvan was om naar de Hofstra University te gaan. Om daarbij te zijn. Wow, en dat is ja. dus gelukt? Ja, we zaten niet in de zaal zelf, we zaten in de zaal ernaast. Maar uh, überhaupt om op dat campus te, rond te lopen... Uh, het is zo'n spektakel. Het is bizar. En je kon er wel echt iets van meemaken? Ja, we hebben het dus op een groot scherm gekeken. Dus okay. daarvoor zijn ook op het campus overal activiteiten. Uh, voorprogramma's, uh, radioprogramma's. Alles om te kunnen bekijken en om in de sfeer te komen. Dus je hebt zeg maar de grote dus, zaal waar het dan plaatsvindt. En daarnaast nog een soort van bijzaaltje waar wordt gekeken op groot scherm. Nou, meerdere. Het is, het is, een, meerdere groot, het is een groot campus van, uh, van de universiteit. Dus... Uh, ja, daar, daar heb je bijvoorbeeld een zaal waar het dan ook echt gebeurt, maar je hebt dus ook um, meerdere kleine zaaltjes waar andere groepen kunnen kijken, dus of de pers uh, of studenten van de universiteit zelf. En uh, zo zaten wij ook in een van de zalen. En dit was van de BKB. BKB, ja. Academy. Ja. Wat, wat is dat precies? Even in het kort. Uh, BKB is een campagneadviesbureau uh, uh, die campagnestrategieën uh, uitvoert en bedenkt voor politieke partijen, maar ook voor organisaties. En die hebben ieder jaar hebben ze een klasje van 25 studenten of net afgestudeerden die, um, ja, die met, een jaar, met hun een jaar mee mag, mogen kijken... van hoe je nou een campagne doet en uh, hoe je een campagne bedenkt. En waarom ben jij er zo in geïnteresseerd? Uh, ik vind het een ontzettend... Uh, uh, het is zo ontzettend magisch hoe, um, hoe je met een bepaalde strategie... een bepaalde doelgroep kunt benaderen. En... Um, ja, dat is gewoon, het is gewoon super leerzaam. En als je kijkt hoe dat in Amerika gebeurt, op grote schaal. Ja, dat is gewoon ongelooflijk hoeveel geld erin omgaat. Uh, en om dat mee te mogen maken... En jij zit zelf onder. ook in de politiek, daar krijgen we het straks misschien nog wel over. Ja. Koen, wij zitten hier nu lekker rustig in de studio, met zelfs pepernoot. Een beetje vroeg, ik weet het. Ja, ze smaken heerlijk. <laughs> maar uh, Mitt Romney en Barack Obama die zijn nu iets heel anders aan het doen. Wat, wat zijn ze nu aan het doen? Het is vier voor drie. Ja, die bereiden zich uh, nog, uh, nog voor. Ik denk dat ze nog even geconcentreerd... door het laatste standpunt te gaan en wat one-liners uh, oefenen. Je moet je voorstellen dat de voorbereiding doorgaans enkele dagen duurt. Waarbij ze alle mogelijke vragen en confrontaties uh, oefenen. zo schaakspelers ook uh, schaakwedstrijden oefenen. Vooral veel te spelen, uh, zaken na te spelen, te simuleren... hypothetische vragen te beantwoorden. Mm -hmm. En ik denk dat ze de laatste puntjes op de i zetten... en dan net als een bokser die de ring intreedt, zeer geconcentreerd... Uh, maar echt met vechtlust uh, en ambitie uh, die ring uh, gaan betreden straks. Het is het derde en laatste tv-debat van deze uh, verkiezingscampagne. Ja. Ze staan heel dicht bij elkaar. Allebei op 47 procent, meen ik. De laatste peiling. Nu weg. Ja. Ja. Hoe, uh, hoezeer doet deze, uh, dit debat er toe vanavond? Is dit, geeft dit de doorslag misschien wel? Um, het hangt een beetje vanaf hoe het verloopt, dat is een flauw antwoord. Maar als er geen rare dingen gebeuren, dan denk ik dat het een soort gelijkspel zal worden. Misschien dat Obama ietsje uh, uh, meer scoort omdat hij het buitenlands beleid vorm heeft gegeven de afgelopen jaren. En dan zal het effect op de peilingen nul zijn. Uh, Amerikanen vinden het buitenlands beleid ook niet belangrijk. Ze zeggen dat 37% van de Amerikanen vindt het niet het belangrijkste thema. 3% vindt buitenlands beleid belangrijk. Dat is een heel groot verschil. Ja. Um, en als er geen grote fouten worden gemaakt... dan zal het vooral een entertainment uh, evenement zijn. Uh, maar met een vrij beperkte politieke betekenis. Maar ik kan me voorstellen dat dat dan misschien wel net zo belangrijk kan zijn. Het gaat vooral verkeerd als een van de kandidaten een uitglijder maakt... een grote blunder begaat of klem wordt gezet exact. met een uh, flauwe one-liner. Dat kan uh, nog in de media lang worden herhaald. Ja. En dat kan schade toebrengen. Als dat niet gebeurt, dan is het een uh, rimpeling in de vijver... die snel voorbij zal gaan. De democraten hebben... Uh... Al een beetje voorsprong genomen. Die hebben een verkiezingsfilmpje gelanceerd uh, op, op YouTube. waarin uh, onder andere uh, Madeleine Albright een en ander zegt over Romney. Laten we even luisteren. Wat we hebben in this campaign is a president who has four years of serious accomplishments with a vice president that has had vast experience in foreign policy over his entire lifetime. Facing two people. Governor Romney en congressman Ryan, die hebben zero experience in national security. Ja, het buitenlands beleid zou bij Romney niet in goede handen zijn. Daar komt het op neer. Kunnen we vuurwerk verwachten vanavond, Giesler? Ja, ik, uh, ik denk zeker dat we vuurwerk kunnen verwachten. Uh, ik denk dat uh, Obama uh, precies weet welke punten uh, met Romney hem op gaat pakken. En ik denk dat dat vice versa werkt. Um, en inderdaad, wat Koen zojuist aangaf... er hoeft maar één ding mis te gaan. of Er hoeft maar één persoon vast te lopen in wat hij, wat hij wil zeggen. En daar hangt best wel veel van af. Dus ja, vuurwerk wordt het zeker. Ja. Waar gaan jullie het meest op letten, Koen? Um, ja, toch op uh, met name de, he, de optics. Uh, de inhoud is eigenlijk wel bekend van het debat. Het gaat vooral om het tv-optreden, hoe sterk iemand, uh, iemand overkomt. Het punt dat Madeline Albright in het spotje maakt... dat uh, Romney geen buitenlandervaring heeft, dat klopt. Ze is wel vergeten dat vier jaar geleden Obama het ook niet had. En uh, ze prijst nu de hemel in. Dus wat dat betreft is dat allemaal wel uh, redelijk. Ga het volgen en we komen heel snel na drie uur weer bij jullie terug. Ja, sprint naar de tv. Tot zometeen.